Drie uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Bosnisch-Servische oud-generaal Mladic kan niet de advocaat krijgen... die hij zelf graag wil. Tijdens de zitting van het Joegoslavië-tribunaal gisteren... zei hij dat hij vertegenwoordigd wil worden door de Servische advocaat Milos Saljic. Maar die heeft tegen het ANP gezegd dat hij geen Engels of Frans spreekt... en daardoor niet aan de voorwaarden voldoet. Mladic weigerde gisteren om aan het proces mee te werken... omdat hij zijn eigen advocaten niet heeft kunnen kiezen... Mladic wil ook nog een Russische advocaat vragen. Oudgeneraal Mladic staat terecht voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, gepleegd tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren negentig. De Venezolaanse president Chavez heeft zijn aanhangers toegesproken na zijn onverwacht snelle terugkeer uit een ziekenhuis in Cuba. Chavez verscheen in uniform en met een rode baret op het balkon van zijn paleis in Caracas. Duizenden aanhangers juichten hem toe. Chávez is in Cuba behandeld aan een tumor in de bekkenstreek. Tegen zijn aanhangers zei hij dat hij ook deze strijd zal winnen. Waar de tumor precies zat is niet bekendgemaakt... en ook niet of hij nog verder wordt behandeld. De 56-jarige Chávez zal vandaag niet aanwezig zijn... bij de viering van 200 jaar onafhankelijkheid in Venezuela. Andere jaren was hij het middelpunt van de feestelijkheden. Een Franse journaliste doet alsnog aangifte tegen oud-IMF-topman Strauss-Kaan... wegens poging tot verkrachting. strauss zou de journaliste en schrijfster Tristan Banon... in 2003 hebben aangerand toen ze hem interviewde. Destijds besloot ze om geen aangifte te doen. Vorige maand kwam ze ermee naar buiten... nadat Strauss-Kaan in New York was beschuldigd... van het verkrachten van een kamermeisje. In die zaak wordt inmiddels betwijfeld of het kamermeisje de waarheid spreekt. Volgens haar advocaat stapt Banon de komende dag alsnog naar de politie. Strauss-Kaan spreekt de beschuldigingen tegen... en wil Bannon wegens Smaat laten vervolgen. Het weer vannacht weinig bewolking en een graad of 9. Overdag zonnig en in het binnenland maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De Nacht op 1. Met Sietse Braksma. Een hele goede nacht en welkom of welkom terug bij De Nacht op 1. We hebben het vorige uur uitgebreid gesproken over videotheken... en het huren of kijken van dvd's en films. En ik wil het dit uur hebben met u over uw favoriete films... Want wat is nou voor u een film waarvan u zegt van nou die heb ik al vier, vijf, 800 keer gezien omdat het zo'n mooi verhaal is. Of omdat die hoofdpersoon me zo boeit. Of omdat het verhaal me zo pakt. En, um, en ja, wat trekt u in zo'n film? En waarom is het dan een favoriet? Ja, ik wil graag uw verhalen horen die u met films hebt beleefd. 0800 1121 nachteonl Of via Twitter de hashtag DenachtOpeen. Uw favoriete film. So far. Ja, de opening van het tweede uur Try and Love van Third World. Een mooie opening uit 1982. En ook Kees Oosterom die, die twittert veel met ons via de hashtag... Uh, de nacht op 1. Nee, hij doet het trouwens via de nacht op 1. Dat kan natuurlijk ook, de nacht op 1. Maar hij is ook erg tevreden over de muziek, samengesteld door Herbert Codé. Ja, en ik weet niet of onze radioluisteraars nou helemaal geen films kijken. Maar ik krijg gewoon geen telefoontjes. Heeft u geen favoriete film? Kijkt u nooit films? Wat is dit? We hebben het over film vannacht in de Nacht op 1. Praat mee 0800-1121 of uh, een mailtje naar uh, nacht.eo.nl En uh, nou ja, grijp uw kans om uh, over uw favoriete film te vertellen... en er reclame voor te maken tijdens uh, uh, bel, tijdens Rumor... en My Forgiven, die we nu gaan draaien. En uh, dan wacht ik op uw telefoontje 0800-1121.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 rumor met MI forgiven. Ja, en als ze nou de Bijbel zou lezen, zou ze weten dat het zo was. Um, we hebben het over films, favoriete films um, en de verhalen erachter. Ik ben heel benieuwd naar uw verhalen over uw favoriete film. Wat trekt u nou zo aan in een film? Maak een gerust reclame voor uh, vannacht in de nacht op 1. En uh, dat is helemaal gratis. Als u uh, belt naar 0800 1121, of als u een mailtje stuurt, dat is natuurlijk ook gratis. Dat kan naar nacht.eo.nl. En onze laatste gratis contactoptie is de Twitter: hashtag de 1 of via de op 1. En uh, Reiner Jan, die twittert al. Waarom nou geen filmmuziek gedraaid? Kan ook mooi zijn, toch? Nou, Reiner Jan, zometeen. Een uh, nummer uit de film Nothing Hill. En dan mag jij raden via Twitter welke uh, nummer dat zal zijn. Dus uh, ik lees je tweet zo meteen wel. Ja, en ondertussen gaan we even praten met Maud. Goedenacht. Goedenacht, nacht. Films. Hallo. Kan je me horen? Ik kan jou luid oh, en okay. duidelijk verstaan, Maud. Nou, ik heb even gauw een lijstje gemaakt. Ik heb er zo al <laughs> tien staan. Nou, we gaan er drie bespreken. Ja, zullen we dat drie? doen? Even een top drie. Oh, dat is moeilijk. Nou, dan hoor. ga je er even over nadenken. Dan ga ik eerst nee, even naar ik Gerard. Weet het wel. Oh, je weet het wel. Ja. Ik, ik wou je nog even tijd geven om de drie uit te kiezen, maar... Nee, nee, ik heb ze op een lijstje gezet, dus ik kan Nou, dan moet Gerard nog uh, even wachten. Noem noemen wat mijn voorkeur heeft, maar ja, ze zijn nou. allemaal mooi. Op nummer uh, drie. Carmen van Carlos Saura. Ja, en wat maakt... Is, wat maakt nou, het nou, dat is de zo? muziek en de dans, hè, van Antonio Gades. Flamengo. Ja. Dus, heb je die ooit gezien? Nee, dat zegt me helemaal niks. Oh, nou. Dat, ik ga hem even aanraden. opschrijven gelijk. Hoe heette die, zei je? Carmen. Carmen. He, dat is van is dat van de opera? Dan, maar dan uh, helemaal uh, uh, op de film. Oké. Okay. Met het uh, dansgezelschap van, uh, met Antonio Gades. Hij is helaas overleden, maar schitterende flamengo. Dan zetten we die op drie. Op nummer twee. Uh, nou, die staat bij mij op één. Oh, die, oh, je gaat de andere volgende doen. Ik denk, we ja, bouwen hem op. Oké, okay, uh, dan gaan we nu naar nummer twee. Ken je die? Sorry? Under the Volcano. Met uh, Albert Finney. Dat speelt in Zuid-Amerika. Oeh. Uh... Ja, een geweldige film. Maar ik weet niet of die nog in het circuit draait, hoor. Dat, uh, dat is hetzelfde als met Carmen. Ja, dat zou zo Nou, en je had kennen. het over filmmuziek. Ja. Nou, wat zou je zeggen van... Eniel Les Morricone. En Les Sorry, welke? Les Unes en Les autres. Nou, dat zeg maar ook. Nou, je je, je hebt een, film een filmhuis Smaak. De Wereldoorlog. Met schitterende muziek. Met uh, Geraldine Chaplin en... Ja, een geweldige film. Ja, ik, ik zie de, de technicus die hier tegenover mij zit, die zit echt te knikken, die is het helemaal met je ja. eens. Ja, <laughs> Ja, en dan met Jesus Christ superstar sowieso. Hey, nee, we zouden er drie doen. Ja, ach, ja. Ja, maat, ja. foei. Mag, er niet, mag ik er niet nog een paar? Nog twee dan, heel stiekem. de uh, Bridges of Madison County? Ja, die wel. Met Dat... metals Ja. Oh, nou, dat ja, is wel een van mijn favoriete actrices. En Once Upon a Time in the West, bijvoorbeeld. Ja, dat is ook open. weer veel muziek, hè? Ja, schitterend. Geweldig, ja. ja. Hey, en en nou, wat is nou ja. je favoriete acteur? En, en wie is je favoriete actrice? Uh, mijn favoriete acteur? Nou, ja, Albert Finney, maar die is helaas overleden. Ja, ja en Jack Nicholson toch Jack ook Nicholson, wel. Ja. Ja, Ze hebben nu speciale acteurs... filmmaand, hè? Bij de, bij, op Nederland 3? Ja, ja, weet ik, weet ik. En jij volgt hem en natuurlijk? En Meryl Streep natuurlijk, hè? Of natuurlijk, ja, niet iedereen zal het met me eens zijn, maar. Nou, ik nou, wel hoor. Je, eh... En dan eh, Ryan's Daughter, wat in Ierland speelt. Met, ja, dat is de zus van Warren Beatty. Hoe heet ze ook alweer? Nou ja, Ryan's Daughter. Naar okay. aanleiding daarvan zijn we op vakantie naar Ierland gegaan. Oh, wat leuk, zeg. Ja. ja. Nou, hey, maar nog, hebt één, je vra dus vra nog één vraag. Want ja. jij hebt, noemt heel veel films die ik niet heb gezien. Maar heb jij Julie eh, en, en ja, Julia de, en Julia? Ik heb Julie Christie. Nou, jij het over Julie. Die speelt in Ryan's Daughter. Kijk, nou, wat een toeval. Maar heb jij ja. Julie and Julia gezien? Dat is ook met Mel ja, Trip. Ja, die is ook hartstikke dat mooi. Dan ja. speelt ze zo'n mooie rol. Leuk is dat. Ja. Nou, ja. zijn we het daarover eens. En over, over het programma van een uur geleden. Ja. Ik weet niet of er iemand meer geïnteresseerd is. Dus je had het over videofilms en DVD's en ja. weet ik wat. Nou, ik heb thuis meer dan duizend filmbanden met Goedien, video's. Goedemorgen. Dus videobanden met films. Je zou je eigen videotheek jou kunnen jouw. beginnen. Dat zeg je die zou je eigen videotheek kunnen beginnen. Ja, die kan ik ook. Ja. <laughs> toen ik afscheid nam van mijn werk bij de gemeente, zei de wethouder... toen bestond beeld en geluid nog niet. Hij zegt, nou, als ze wat moeten weten, het Kunnen ze bij jou ja, terecht. Maar. Wat goed. Ja, maar ja. dank je wel voor je leuke belletje. En okay. ik wens je een goede nacht. Nog een goede uitzending, hè? Dank je, Daag. Ja. Gaan we naar Gerard. Goeienacht, Gerard. Ja, goeienacht, Gerard. Hé, hey, uh, ja, ik heb het eigenlijk meer met, uh, ja, met series. Series? Series, ja. Oké, okay. en, en, en dan Amerikaanse ja. of, of juist Britse ja, detective series? Ja, ja. Nee, nee, gewoon ja uh, Amerikaanse serie wat nu nog steeds loopt is uh, House. Ja. Maar uh, mijn, mijn eerste voorkeur wat er gaat is, is, eh, uh, nou dat die, die, die speelde niet met televisie. Is Seinfeld, dat mee, zo is zo'n comedy. Ja, ja, ja, ja. Met Jerry ja, Seinfeld. Ja, ja, ja, met die cremer. Die is helemaal, helemaal te ja. gek zijn. je bent allemaal. <grijai> dat is, dat is en, meten, die ik helemaal bedacht. Die ziet er, kom ik niet meer bij. Ja, dat is geweldig. Maar, uh, House, House vind ik bijvoorbeeld, dat, dat, dat, dat, dat is heel anders eigenlijk. Dat mag geen comedy eigenlijk. Dat vind ik ook, ook zeer, zeer, zeer, zeer goed eigenlijk, ja. Ja, die, die Gregory, je weet met achter achternaam ook weer? De ja, hoofd, ja. hoofdpersoon? De uh, dokter? Ja, weet je nou ook weer? House? Ja, hoe weet hij nou, die man? Je hebt ook. Wat heb je, die hebben ook een film gespeeld, met, die, uh, hoe heet het, met, met, met, met dat kleine muisje, hoe heet, heet, heet die film ook weer? Stuart little. Uh, ja, ja, daar speelt ook die vader in, zullen Klopt, zeggen. ja. Hey, maar, maar ja. weet je wat het leuk is? Duke hij zingt ook. Duke, Duke, Duke Laurie heet hij. Ja, hij zingt ja. ook. Hij heeft een cd ja, nee, uitgebracht. Denk, oh, oh, dat weet ik niet eens. Tenminste, ik, ik heb wel eens wat gezien, laat het zo zeggen, of hij echt aan een lp, Nee, hij heeft een album uitgebracht. En okay, het klinkt toch okay. goed ook. Want uh, ik heb wel, wat ik wel gezien heb, oh, als je bijvoorbeeld die serie House, die ken kan je, kan je misschien ook wel, weet ik niet. Ja, dat, die ken ik wel hoor. Nou, nou ja, goed. Uh, daar speelt hij af en toe ook wel eens op piano en, en maakt hij ook wel eens muziek. Of natuurlijk uh, of, nou, hij ook echt is, weet ik niet of hij dat doet. Want, ja, dat is hij zelf. Hij heeft ook uh, een hij heeft de CD uitgebracht en dat is heel dood goed. Dat do do doet hij zeer, zeer goed. Hé, hey, en als je nou thuis achter de computer zit hè, en als je een beetje van Britse humor houdt, moet je eens even Hugh Lowry en, uh, uh, even op YouTube zoeken. En dan kom ja? je heel veel cabaretfragmenten tegen uh, ja? van hem uit, uh, uit de oude doos. Dat hij echt nog cabaret maakte op, uh, voor de BBC. Nou, dat. Dat is geweldig. Dat is echt een ja, soort ja, ja. Rowan Atkinson dan. Is, en, en, maar, maar als ik je één film mag vragen, favoriete film? Toe, joh, dan zeg je me wat. Ja, het is allemaal zo, zo, zo tijdelijk wat je goed vindt. Films, Weet je wel. Er nou, dat... komt steeds wat nieuws uit, weet je wel. Maar, maar als dus... een film blijft hangen, als een film echt zo blijft hangen, als een film blijft bij je hangen, dan zeg ik full uh, as gun. Ja, oké, okay. ja. Dat snap ik. Ja, en, en, ik, ik, ik. Ik hoef niet elke dag te zien, maar dat, eh, dat maakt wel indruk, laten we zo zeggen. Ja. Ja, en een goede acteur hè, Tom Hanks, want een van mijn favoriete films is dan The Green Mile. En daar speelt hij ja, natuurlijk ook oh, in. Hè? Ja, die film is ook zeer goed. Die Prachtig. Was ook goed. En uh, Saving Private, Private Ryan. Daar speelt en, hij en, ook en, ja, heel goed in. Ja, ja, ja dan hij ook hele goede films gemaakt. Ja, maar ja, te, tegenwoordig, ja, ik ben nou eerlijk in, ik heb al ja, een paar DVD's. Maar uh, ik heb alles, ik download alles. En uh, je hebt ze tegenwoordig, gegeven, bijvoorbeeld die movieboxen, waar je alle ook een harde schijf in zit. Dat blijft eeuwenlang bewaard. Wat ja. het ellende is met met met DVDs en dat heb je ook met, uh, uh, met videobanden, dat vergaat geef met hè? Ja. Door de, door, de, de, de, de, de, door, door de zuurstof en noem maar op uh, voor inwerking het allemaal hebt, dat vergaat allemaal. Want als je een oude DVD hebt, Nee, nou, ik heb een bepaalde oude DVDs, ik kan het niet meer kijken. Die ga gewoon op een, schade, staat, een andere manier. He. Ik heb trouwens niet eens. Een paar keer maar gedraaid hebben of zo, weet je wel. Ja, zonde is dat. Dus daarom, kijk, er zit in mijn harde schrijven, harde schrijven is een afgesloten kastje. Er zitten ook kleine scheikjes in, maar dat is helemaal afgesloten en dat blijft altijd goed. Ja. Goed, we hebben, we hebben weer weer wat geleerd over series. <laughs> Dank je wel. Oh, ja. heet bedankt. En uh, prettige avond en ga door met je programma. Ja, altijd. Dank je wel. Oké, okay. okay, doei. Daar uh, gaan we ook nog uh, eventjes naar, uh, nou, dan moet ik even naar het goede scherm. Uh, ja, Rob die belde nog, die hoorde u in het vorige uur. Die zei: Nou, mijn favoriete film is One Flew over de Nest. En Frank hangt in de wacht. Goeiedag, Frank. Ja, goeiedag. Wat is jouw favoriete film? Uh, straw Dogs. Star Dogs? Straw. Dogs. Straw Dogs, dogs. oké. Okay. En That's wat is. Van uh, Hoffman. Ah, oké. Okay. Waarschijnlijk uitgegeven, ja, ik denk aan begin jaren zeventig. En wat is het verhaal van de film, zonder het nou, te verklappen natuurlijk. Nou ja, de <laughs> ik denk dat heel veel mensen het me wel gezien hebben. Maar eh, wat mij opviel in deze film was dat het eerste deel eh, wat je gewoon meegebracht in iets waarvan je verwacht dat het niet gebeurt. Dus het is heel psychologisch. En het tweede deel is eh, ja toch wel hard. En eh, ik had voor mezelf het gevoel, je, je komt gewoon niet lekker uit de film. Dus is een ongemakkelijk gevoel. Ja, leuke film gezien, maar gewoon een beetje een rot gevoel. Ja. Dat vond ik echt wel ja, knap van de filmmakers, knap van uh, Hoffman, knap van uh, de counterparts die erin meededen. Dus ik, ja, ik, het is de film waarvan ik denk, ja, dat is de film ma ma ik echt, Maar probeer dat gevoel eens e e e te omschrijven. hoe ja. vo voelde, voelde je je schuldig? Wat, wat... Nee, niet schuldig, maar je, je, je probeert je een beetje... Uh, met de hoofdpersoon in te leven ja. en die werd op uh, een bepaald moment werd hij meegenomen op een duivingjacht of, of, of, of, of zoiets. Alleen hij werd niet meegenomen, hij werd daar gewoon alleen gelaten. En de mensen die, uh, die bezig waren om zijn huis te verbouwen, die waren gewoon weg. Terwijl ze eerst zelfs die zeiden van nou ja, dat gaan we samen doen. En hij liep daar alleen in het, in het bos uh, met zijn geweertje en er maar kijken. Terwijl er, je, je wist gewoon dat er op een andere kant van dat deel uh, van dat landgoed iets gebeurde wat, wat je gewoon nog niet wist. Maar nee. je, je voelde wel dat er gebeurt wat. Ja. En dat vond ik zo knap. Dat vond ik zo maar knap. Maar dat, dat is het meeste wat, meeste wat kijk een makkelijke film, kijk leuk weg, maar een mooi eind die ben je zo weer vergeten. Nee, maar dit, films zoals dit was, zoals... Een mooi eind. Dit, was een, dit was echt een Het was een, in feite een rotfilm. Ja. Maar het psychologisch element van deze film bouwde je gewoon op, Of werd opgebouwd zeg maar. En dan gebeurt dat allemaal. En ja, goed, ik kan wel ja, dingen vertellen, maar goed, het is al meer dan 30 jaar geleden. Wel 40 jaar geleden, geloof ik. Nou, dat is goed bijgebleven. Ja, dit, dit, dit is me echt helemaal bijgebleven. En, ja. en fantastisch, ja, echt een fantastisch film. Dat, dat rotgevoel, dat had ik bijvoorbeeld bij The Green Mile ook. Want dan voel je heel erg met de, de hoofdpersoon mee. Of met The de Departed. Dan, ja. eh, dan verwacht je ook sommige dingen niet. En ik weet niet of je Atonement kent. Dat is ook zo'n film die... Nee, ik, ik ben in de tussentijd... Ik heb de film gezien van, uh, van Dustin Hoffman. Toen kon ik zien. Ik ben nu weer blind, dus ik zie niks Oké, okay. Dus The nee. dus Green Mile is voor mij een black mile. Ja. Maar <laughs> ik, heb, ik heb er wel over gehoord. Over, uh, ja. over, over dat, uh, dat, dat stuk. Maar, uh, nee, daar, daar kan ik helemaal niets over zeggen. Want dan, ja, nee. Dat, dat voel ik mij overvraagd. Maar, worden, hoe ben je. Want was je vroeger echt fan van films? Nou, of nee. Of was het ook ik, af en in toe? Ons het, ja, We gingen niet zo vaak naar films. hoog geld voor. Dus, uh, nee. toen ik studeerde in Groningen. Toen, uh, ja, af en toe ging je naar de film. En, ja, deze film heeft mij echt geraakt. In, niet in de zin van een mooie film. Maar nee. een film die je gewoon wat doet. Bijblijft. Een film die je. Die, Net als wat, wat je vorige, een van je vorige uh, uh, sprekers zei. Once Upon a Time in the West. Die film heb ik gezien. Ja. Maar wat, ik, ik kijk nog steeds naar die film. En ik kijk niet naar de film omdat ik het plot wil zien. Dat kan ik toch niet zien. Maar de manier waarop uh, die regisseur zoiets brengt. De manier waarop uh, het geluid van een, uh, een, een watermolentje. Waar, er wordt niet te veel aan, aan, aan, aan uh, gerepareerd en dan hoor je dat, dat geluid. En dat vind ik zo knap. Dat is echt heel knap. Ja, het spel met het, met het geluid. Ja, juist. Ja. Her, oh ja, ik weet niet wie ik weet niet wie die film geriseerd heeft, maar uh, dat vind ik heel, heel, heel erg knap. Ja, en, en ook ja, dat, dat geluid is zo prachtig daarin. Maar wat, ja. waarom ik het vroeg, van uh, keek je vroeger veel films... want je bent dan blind geworden, zeg je... Uh, ja. dan, als je dan een liefde voor films hebt... dan kan ik me voorstellen dat je uh, bijvoorbeeld heel veel nu... naar een hoorspeler gaat luisteren of... Nou, nee, wat ik doe is <laughs> luisteren naar boeken. Ja. Ja, boeken, uh, dat, is, uh, dat, is nu mijn, ja, dat is nu mijn verhaal. Ik luister naar jullie en ik denk, waar... Even doorluisteren, maar over het algemeen gesproken, dan, dan is het uh, ja, naar politieke programma's luisteren, maar ook naar boeken, boeken, boeken, boeken. Ja. Hoor je het op de achtergrond? Wat zeg je? Hoor je de muziek op de achtergrond? Op dit moment niet, want ik heb mijn radio uit. Nee, maar dat kan ik via de telefoon ook als het goed is ook horen. Want je hoort nee, mij ook. Ik hoor, ik hoor nou alleen jou. Mag ik even, even mijn radio aanzetten, kijken wat, of er wat met jullie gebeurt. Ja. Anarchie, uh, nee, Maricone hoor. Ja. Once Upon a Time in the West. Zullen we daar eens naar gaan luisteren? Lijkt ja, me een heerlijk idee. Heel goed. Dankjewel voor het bellen, Frank. Ik, ik uh, wens jullie een hele prettige nacht. Dankjewel. Voor jullie allemaal. En een goede nacht. Dankjewel. Vandaag gaan we luisteren naar Once Upon a Time in the West van Ennio Morricone. Prachtig, toch? Je kan gewoon de beelden erbij zien. En dat maakt films volgens mij ook zo goed. Het is de combinatie van goede acteurs... maar de muziek die moet ook niet onderschat worden. Ja, dan heb je Ennio Morricone, je hebt een Hans Zimmer. Dat zijn mensen die een film ook echt beter kunnen maken, denk ik dan. Misschien heeft u juist ook wel door, door de muziek bij een film een favoriete film... En uh, ja, wilt u uh, daar even over uh, praten met ons... of even uw reclame maken voor die favoriete film? Het kan via de e-mail nacht.eo.nl. Het kan via de Twitter en het gaat nu hard door op Twitter. Via op 1 of uh, uh, ja, uh, op 1 dat kan ook. Ik krijg van Richard, die zegt uh, via etdenachtop1... The Shawshank Redemption. Geweldige acteurs en een uh, geweldig verhaal. Echt een film die bij is gebleven. En uh, ik gaf net een raadsel op aan reinert Jan... welke er uit Nothing Hill gaat komen. Ja, die, die komt nog. En die heeft hij al geraden. Zegt hij, uh, deze is niet zo moeilijk, maar wel mooi. En genieten. En, uh, en Kees, die, is de, die zegt weer... filmmuziek is wel zo ongelooflijk knap. Dat raakt je tot in je tenen. En zijn favoriete film is dan weer Smoke. Ja, en op de telefoonlijn is het erg druk. Allereerst hebben we aan de telefoon Sikko. Goedenacht. Goedenacht net Sikko. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Ik bel wel vaker. Ik sluit meestal op mijn werkwetenschap af dat ik op de telefoon en de radio kom. Nou, en dat hoeveel heb je deze keer gewonnen? Uh, nou, laat ik, ik heb een lijstje van vier favoriete films. Ja. Nou ja, favorieten. Ik kijk niet zoveel tv, want ik heb geen tv. Uh, Deliverance bijvoorbeeld. Dat een Amerikaanse uh, jongeman ontsnapt uit een Turkse gevangenis. Mhm. Mm Nee, dat is Midnight Express, dat vergis ik me. Dat is Midnight Express. Mm, is, um... Schitterend verfilmd, hartstikke mooi. Mm, yeah. En dan is er uh, natuurlijk uh, Deliverance, van een stel dat hoe heet dat, managers die uh, rafting en rivieren gaan en allerlei bizarre avonturen overkomt. Dat Pin we niet vast op namen, want dat weet ik niet, Ook Dus ook muziek. Maar dat vind ik schitterend verfilmd. En natuurlijk de klassieke West Side Story, hè? ja. Ja, ja. Dat uh, zat me op het uh, netflix gegrift, zo schitterend als dat verfilmd is. Ik heb de soundtrack thuis liggen op een uh, LP. Op een LP? Ja, dan, dan zit er he? nog die extra kraak in. Hè? Heel ouderwets, hè? Ja, ja. ja, en dat vind ik schitterend om naar te luisteren. Zeker de, de liedjes zoals Overse Kroepkie. Um, dan moet je, moet je even helpen, hoor, met namen. Die Overse uh, Kroepkie de sharks en de huppelde tegenover elkaar in New York. Ja, ja, maar, maar, maar, maar welke artiesten hebben we dat gezongen? Dat weet ik niet, dat zeg ik niet. Nee. Ja, ik ja het, niet, daarom zeg ik, je moet je me daar, daar staat even staat bij staat. helpen. <laughs> ik vind dat het een vergitterend is dat verfilmd is door Burns, geloof ik, hè? Ja. We, ja. gaan, we, gaan, we gaan even snel in de computer zoeken of, uh, of we er iets van hebben. Uh, en dan uh, tenslotte, ja, wat, ik, wat ik al gehoord heb met uh, Jack Nicholson: Wanflovelijke uh, koersnest. Ja, hè? Dat, oh, dat is, maar dat is zo mooi. Maar dat Jack Nicholson, dat vind ik zo'n goede acteur. Dat is een goede acteur, ja. Dat is de enige naam die ik weet. Ja. En verder weet ik eigenlijk niks. En uh, ja, ik heb morgen weer op mijn werk dus in weddenschap gewonnen. Nou, gefeliciteerd. En, en, en, en, en wat krijgen, krijgen wij opgestuurd als dank? Uh, oh, dat weet ik niet meer. Ik heb één keer uh, op, een, op mijn andere werk, ik, ik ben van werk veranderd... Uh, een, een lunch gewonnen van een van de teamleiders, managers, van een directeur zelfs. Oh, wat goed zeg. Hij zegt, als jij op de radio weer durft te komen, dan geef ik jou een lunch. Ja, maar dat is ook helemaal niet moeilijk, want zoveel mensen zijn er natuurlijk niet s'nachts die, uh, die, die bellen. Hè. Tenminste, nu wel. Nu gaat het heel hard, maar net, net ook niet. Dus, uh... Nee, maar uh, hoe moeilijk ik zeggen. zeg. Ik bedoel, ik, mijn werk is natuurlijk niet zo ingewikkeld als waar dat ik veel nachtrust nodig heb. Ik lig gewoon een halve nacht naar de, naar de radio te luisteren. En zo nu en dan bel ik op. En als ik belde, heb ik altijd een 90% kans dat ik in de uitzending kom. Ja, en je hebt nog een goed verhaal ook. Maar ik ga je nu bedanken, Sikko. Ja. En, nou, want website, sorry, gaan we, uh, gaan we helaas niks van horen. Maar uh, er komt zo meteen nog wel andere filmmuziek voorbij. Dan laat ik nu weer, weer aan zetten. Dankjewel voor het bellen. Dag. dag. Dan gaan we naar de volgende bellet. Bert, uh, Bert goeienacht. Ja, goeienacht. Bert uit Den Haag. Staat de radio te hard? Of, uh... Nee, hij staat, uh, ah, ja, hij staat want... wel te hard. Ja, ik, hoor, ik hoor een echo. Oké, okay, dan zet ik hem even zo. Dankjewel. Ja, ik ben erg gek op verschillende regisseurs. Die zal ik kort noemen. Uh, Christoph Kieselowski. Een Poolse regisseur die in 1995 is overleden. Is bekend geworden van de decaloog. De verfilming van de tien geboden. Overgezet naar deze tijd. Ja. En die heeft ook prachtig films gemaakt met Juliette Binoche uh, in het begin jaren 90. En uh, bijvoorbeeld de film, hoe uh, heet hij nou ook weer? Uh, oh ja, La Double vie de Veronique. Het dubbele leven van Veronique. Ja, dat zijn eigenlijk films die gaan over de mysterie van het leven. Die kijken net even een dimensie verder. Ja. En op een heel poëtische manier. En uh, ja, die zijn films die, die zijn geweldig. En hij heeft ook een Franse trilogie uh, gemaakt, Bleu, Blanc en Rouge. Maar dat, dat is zo belangrijk bij films, dat ze je tot nadenken aanzetten. Want vaak het nadeel, ja. dat, dat is even voor mij persoonlijk wat ik vind... Uh... Uh, van films, is dat, dat heel veel fantasie wordt weggenomen. Als je een boek leest, heb je het verhaal in je hoofd. Ja. Je, je kan de gedachten... Uh, ja. die, die kunnen beschreven worden van een hoofdpersoon. Dat kan in een film natuurlijk al heel lastig. En een boek zet je... dat prikkelt je tot nadenken, tot fantaseren. En bij een film is dat niet. Maar ja. bij de films die jij noemt, heb je dat ja. dus juist wel. Ja, en deze Spaanse regisseur, Pedro Almodovar, die veel... Ja, geweldig. Pena Bikroes, ja, die is ook geweldig. Het is zo'n film als Volvera, bijvoorbeeld. En Habla uh, kon, ja. Con, uh, con Elia. Dat is met Penelope Cruz, toch? Penelope Cruz, ja, daar heb ja. ik wel mee. Ja, geweldig. En, uh, ja, dat is, dat, dat is zo mooi. Dat, en daar is, er zit ook humor in, hè. Die weet het, het diepzinnige en de humor te vermengen. Die Pedro Almodovar, uh, dat vind ik ook zo mooi. Ik heb al zijn films en ik heb een hele grote collectie, ook van Reiner Werner Fassbinder en uh, vooral die uh, Berlin alexanderplas dat is ook om te huilen zo mooi soms. Ik weet niet of hij dat iets zegt. Uh... Nee, nee, dat zegt mij dan weer dus, niks. Dus Het is, uh, is er de moeite waard. En ja, zo uh, en ik heb alles, bijna alles van Hitchcock. Uh, een ja. film of veertig. Nou, dat is ook iemand die veel met geluid deed, hè? Uh, ja, ja, dat was vaak een speciale componist die ja. uh, voor hem werkte. Ja, vooral de, de muziek zit. speelt ook een grote rol in de film The Man Who Knew Too Much ja. met Doris D. uit 1955 of 56. Lang geleden alweer, hè? Ja, nou, ja, ja, ja, Maar, ik, ik maar dat is zo mooi om die films terug te zien ook, gewoon omdat het... Ja, dat, dat ja, is ook een stukje... Het hoogtepunt van die film, dat wordt als dus een muziekstuk, wat uh, speciaal voor die film gecomponeerd is, dus wordt er opgevoerd. En op het moment dat dan de, de gongslag is in die film, ja. moet er een moord gebeuren. Ja. En, en ja, dat, is, uh, inderdaad, dat wordt dan nog net afgewend. Maar ja, zijn films zijn grandioos. Uh, ja, hij is begonnen in, als, in, als, uh, met stomme films in de jaren twintig in Engeland. En toen naar Amerika uh, gegaan, heeft hij ook zo'n grote successen bereikt. Maar we gaan even verder Bert, want er hangt nog iemand aan de telefoon. Het is echt, nou net hadden we geen bellers en nu is het een naar de ander. Dankjewel voor je ja, bijdrage. Ja, wat ik nog wou zeggen. Ik heb uh, wat ik ook heel mooi vind is Bruno Crema als Magret. Dat zijn Magre, ja. 54 uh, delen, allemaal anderhalf uur, complete speelfilms. Geweldig. Ik ga je onderbreken, Bert, want we moeten even ja, naar Marianne Koekoek. Oké, okay, dank je. Met een korte nieuwsflits. Bij een brand in Hoofddorp zijn vijf mensen omgekomen. Het zijn twee volwassenen en drie kinderen. De brand ontstond rond twee uur vannacht. Het was een grote uitslaande brand in een huis in een woonwijk van Hoofddorp. De brandweer Kennemerland kan op dit moment geen nadere bijzonderheden geven. Tot zover. Ja, wat een uh, vreselijk nieuws zo uh, midden in de nacht. En uh, als er meer nieuws is, dan horen we dat natuurlijk zometeen in het NOS-journaal van Marian Koek ook weer. Ja, José, goeienacht. Ja, goeienacht. Nou, dit nieuws eventjes slik hoor. Hè? Ja, hè. Want ik heb het over wat lichtvoetige films, zoals mijn voorganger. Nou. Ja, nou, eigenlijk is het een beetje ja, niet helemaal gepast. Maar nou, zullen we eventjes heel kort naar muziek gaan dan? Ja. Dan kom ik daarna bij terug. Gaan we nu okay. naar de muziek aan Notting Hill? Bill Willis Nina. met Ain't no Sunshine. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away.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 Een van de redenen waarom Notting Hill dan wel weer een leuke film is... naast Hugh Grant natuurlijk, die er ook in speelt. En uh, Julia Roberts, Bill Withers, met zijn prachtige stem. Eno Sunshine. Nog niet zo mooi als Grandma's Hands, maar deze is ook zeker heel mooi. Jose, we ja, hebben even een, even ja, een weet, rust ingelast we we even van dus twee maar. minuten. Ja, dan kunnen we ja. nu verder even met het programma. Ik kan ook aan die mensen denken. Ja. Ja, het is, ik, uh, ik ben eigenlijk niet zo'n echte filmfanaat. Sommige films zie ik maar één keer. En dat is meestal omdat ik... Uh, dan weet ik het. En dan vind ik aangrijpend om terug te zien. Maar een aantal films, als ik dat zie... Ja, die, als ik dat in het bodem zie... Dan wil ik ze gewoon weer zien. Van de week was weer... Uh, uh, onder andere... Um, uh... <laughs> Daar ben ik bij. Maar sowieso, mijn favoriete film is Overboard van Goldie Horn. Ja. Van Goldie hoor. En, en uh, dan heb je nog een film van haar, Private Benjamin. Daar kan ik ongelooflijk uh, ongelofelijk om lachen. Haar dochter is en, toch ook wel actrice? Ja, is ook een actrice ja. nu. Ja, ik, ik, ik, recentelijk heb ik, ik weet niet precies welke film. Maar ze speelt ook, dacht ik. Ik geloof ook nog dat ze zelfs in de muziek zat. Ja, nou, ik, Het ik, niet, je, vertel dochter... jij even de luisteraars verder over je favoriete films? Ga ik heel snel, dat mag eigenlijk. Dat is natuurlijk niet netjes, omdat ik dan niet heel goed kan luisteren. Hè. Maar ik ga gauw even op zoek wie de dochter is. Ja. Is haar dochter niet uh, getrouwd, ook met een, met een Nederlandse ijsspeler? Ligt me ook nog iets van bij. Nou, ik... Iemand met een ijshockeyspeler uit Groningen. Of is dat haar zoon? Nee, Kate Hudson, dat is Kate kijk. Hudson, Kate ja. Hudson is de, ja. de dochter van Goldie Haan. Maar die is, ja. met, die is met volgens mij ook ja, ik... getrouwd als ik haar zie, dan begin ik al, dan begin ik al helemaal op te genieten kan ik voor gaan zitten <laughs> wat goed en overboord ook die extreme die extreme luxe en dan komt ze uiteindelijk in die situatie die nou ja de onmogelijke situatie terecht met die vier kinderen dat vind ik ja vind ik het einde en wat ik ook altijd geweldig vind, uh, Tom Cruise en Jack Nicholson in The Few Good Men. Ja, ja. Als die weer komt, dan, Mooi, uh, dan rollen we dan werkelijk, dan gaan de rillingen over mijn rug. <laughs> <laughs> en dan natuurlijk, uh, wat ik het leukste, Sam Like It Hot. Van de week ja. was hij weer op België. Ik weet niet of, of er luisteraars zijn die dat nog weten met uh, Tony Curtis en Jack Lemmon en Marilyn Monroe. Een voorkomig krankzinnige film. Maar jij Heel bent vooral gezellig, van, de, van, de, van, de, van de ontspannen films, dus ja, hoor ik al. Ja. Niet van die hele zware ja. verhalen. Mm, ik, ik zie ze wel. En het is hetzelfde met boeken. Probeer ik te vermijden, want daar moet ik te veel over nadenken. Ik hou echt van ontspannen. <laughs> en ook van ja. fictie gewoon. Dus net ja. als Jack Nicholson en, en uh, Tom Cruise. Hoewel Jack Nicholson ook films heeft. Uh, net als One Floor over de koekoek. Ja, zware dat, uh, dat, films. Dat is ook wel aangrijpend hoor. Ja, ja. Dat, uh, en daar kan ik dan ook wel weer naar kijken. Maar dat is dan boeiend. Dat boeit van het ja. begin tot het einde. Maar het ligt ook aan de acteur, hè? of hij zo'n rol ja. kan dragen natuurlijk. Ja. En of hij ja. er ook een beetje humor in kan stoppen. Ja, nee, maar dat is. Maar dan Brando uh, had dat vroeger ook. Elke ja. film waar hij ook eens speelde, ja, dat is gewoon uh, dat boeit van het eerste moment tot het laatste. Ja. José, we gaan naar de volgende je oh, Dankjewel okay. voor je reactie. Ja. Prima, en dankjewel. Goeienacht. Dag. Dag. Gaan we naar uh, Betten. Goeienacht, Betten. Hey, goeienacht met Betten. Wat is jouw uh, favoriete film, Betten? Ja, de Sound of Music. Ja, en, en, en kun je dan ook alle liedjes meezingen? Ja, ik allemaal van uh, hot to ver... The... En, en maar, kijk, kijk je hem elk jaar een paar keer of één keer per jaar rond kerst, nee, want dat is nee, zelfs op nee. tv natuurlijk. Ik, ik, ik weet niet waarom iedereen uh, uit Groningen komt, want ik, ik, ik heb al een paar keer uh, gehoord dat mensen het over Groningen hebben. Maar de allereerste keer dat ik uh, uh, met mijn moeder naar de film ging, was uh, The Sound of Music. Ja. Dus ik ging alle plaatjes uh, uitknippen en plakken en weet ik het wat niet allemaal. En uh, op een gegeven moment uh, dacht ik van... Uh, nou, zo'n film kan je natuurlijk ook gewoon kopen. Ja. Dus er uh, was nog de ouderwetse... Uh, video-recordfilm. Uh, ja, video-band, ja. Band, ja. In, ja nou ja, dat bedoel ik dus. En uh, wat ik... Ik ben een beetje geschrokken van het bericht wat ik net hoorde. Ja. Want ik woon vlak bij Hoofddorp, dus vandaar. Ja. Ja. Uh, maar op een gegeven moment kreeg ik de dvd. En daar kun je dus allerlei dingen in toessen. En uh, toen kreeg ik uh, de hoofdrolspelster... Verschrikkelijkheid, Julie Andrew. Ja. Die ging uh, uh, vertellen hoe het allemaal gegaan was. O, oh, die, die was 70 of zo. Ja. Dat zegt pas een half jaar geleden. Oké. Okay. En ze staat daar en ik ben helemaal vol verwachting aan het kijken. En ze loopt uit beeld. En ineens blijkt dat hele prachtige uh, huis, waar die hele prachtige film, die ik dus uh, wel tachtig keer gezien heb, ja. dat is dus gewoon net. Ja, jammer is dat hè. Dan ja, heb je er zoveel ben... van voorgesteld. Dat is zo jammer, jammer. van die extra's bij dvd's. Jammer. Ik heb uh, bijna moeten huilen. Ja, dat geloof ik. Dat ik dacht van nou, dat, de, die hele, dat hele huis is niet waar. Het is allemaal geschilderd. En het is gewoon helemaal helemaal hartstikke net. Ja, en als, ja, ja, ja. Als, als kind realiseer je niet. En de, gelukkig heeft ook niemand mij dat verteld. Van ja, nou, dat is allemaal gewoon decor. En dat is allemaal geschilderd en het huis is niet echt. Letten uh... mag ik je nog één tip geven als laatste? Ja, graag. Nooit meer de extra's kijken bij een DVD. Want dat verpest de hele film. Ja. <laughs> Dank is... voor je belletje en een goede nacht. Ja. En dan gaan, naar, ja, dan gaan we naar de volgende bellen. Goeienacht, een nacht op een. Zeg het maar. Hallo. Hallo, met wie spreek ik? Ik spreek met Jan Waars. Dag Jan. Goeienacht. Wat is jouw favoriete goeienacht. film? Ja, ik viel er zo halverwege een beetje in. En ik werd wakker. En ik had de radio nog aan staan. En uh, ik had begrepen dat het ging over... Vooral films met mooie muziek. Ja, mag ook, ja. nee, wat, wat, Dat mag ook. kijk, Want je hebt natuurlijk films die leuk zijn om de grappen. Je hebt films die mooi zijn om de plaatjes. Maar ook films die mooi zijn ook door de muziek. Ja. En daar bel jij over? Daar bel ik over. Nou, ik, ik bel over, over allebei. Ik, op, uh, ik hoorde net een lijstje. Nou, ik had ook een lijstje. Ik had op drie de Sixth Sense met Bruce ja. Willis. M. Night Shyamalan. Dat is de en, regisseur. Uh, op 2 heb ik staan 1492, de verovering van Amerika. En daar zit ontzettend mooie muziek in. Van Van Jellis. Ja, dat is ook heel beeldende muziek, hè? Ja, ja, en die ondersteunt heel erg de film. Ja. En het allerbeste, met de beste Nederlandse acteur en mijn favoriete acteur... dat vind ik Blade Runner. Met ook dat is met Rutger van... Houwer, hè? Toch? Ja, ontzettend en... mooie scènes. Blade Runner is dat met Wesley Snipes? Nee, dat is met uh, Harrison Ford. Oké. Okay. Dus even snel te denken of ik die dan ga zien. Nee, dat is. Oh, dat is die ik heb, ik heb het over een andere film. Dat is, dat is een vampier. Dat is Blade, volgens mij. Dat is net nee, een nee, dit is Blade Runner. Oké. Okay. Een science fiction film. Ja. Naar een boek van. Oh, uh, weet ik niet meer. Nee. En, en, en de, muziek de, muziek de muziek daarin is, die is ook al, heel mooi, of? Daar is de muziek heel erg mooi van. Ja, dat is ook muziek van Van Ja. En vooral memories of green en memories of blue, dat is echt ontzettend mooi. Ja, en dat, dat, als je dan die muziek ook hoort, dan krijg je gelijk die film weer op je netvlies waarschijnlijk. Ja, helemaal van achter, vanaf de eerste scène dat het begint tot dan de laatste scène dat het stopt. Ja, en dan, dan. En dat is echt voor Rutke Hauer, is dat echt te veel geweest, volgens mij? Ja, maar dat is het mooie, echt, echt. Volgens mij is dat echt de enige Nederlander die echt zo is doorgebroken ook in Hollywood. Ja, en dan samen met Harris. Dat is toch wel een ja. hele goede combinatie. Twee van die getekende en, koppen ja, en de vrouwelijke hoofdrol die zou eerst gespeeld worden door uh, Monique, uh, goh, Nederlandse. Ze heeft ook Turks strijd met Rutge Houwer. Ja, het uh, dat is dat het midden in de nacht is van de Ven, Kijk daar, nee, ah, ja. dank je wel. Dat ik het werd even in mijn oor gefluisterd hoor. Ja. Maar als je vannacht wel een mooi stukje muziek wil draaien... dan zou ik Memories of Green of Memories of Blue van Van Gelder. Ja, we hebben gauw even gezocht, maar de, de staf van Van Gelder staat... er uh, To the unknown man, I hear you now, Chariots of Fire... en Conquest of Paradise. En Conquest of Paradise is volgens mij de meeste wat een beetje op filmmuziek lijkt. Maar het... Ja, Conquest of Paradise is ook heel erg mooi. Die hebben we gedraaid op mijn vaders uh, begrafenis. Oké, okay, dat is wel weer een heel ja. lang nummer. Nou, we, we schuiven hem even naar het volgende uur. Blijf ja, luisteren. Goed. Ik blijf nog wel even wakker. Oké, okay. dankjewel voor je belletje in ieder geval, Jan. En een, een hele goede nacht. Oké, okay, hetzelfde. Dag, ik zie dat we gebeld worden door iemand in de buurt van Rotterdam... of in Rotterdam zelf. Een hele goede nacht, hier Hilversum. Hallo. Hallo, Hallo met wie spreek ik? Met Rijken. Dag maar Zeg, mij schoten een hele oude film... Die Die de stad. Beagle? Beagle, de stad in Moldau. En hoe oud is die film? Dat is een OVRA-film uit de Oorlog. Ja, dat is lang geleden, inderdaad. En dat is een film die u heel erg aanspreekt? Het was een jonge meidje. Was een romantisch drama. Ja, en die is u altijd bijgebleven, die film. Ja. Mooi om te horen. Dankjewel, Marijke. En een goede okay. nacht. Daag. Dag. Dag krijgen we via de Twitter nog een, een favoriete film binnen van Remco. Die zegt, Shaun of the Dead, geweldige, droge Britse humor... en mooie parodie op allerhande zombiefilms. Ja, heeft u nou ook een favoriete film en heeft u hem er nog niet tussen gehoord? Of heeft u er eentje gehoord waarvan u denkt... nou, dat is ook mijn favoriete film, maar om een hele andere reden. 0800 1121 of uh, via de e-mail nacht.eo.nl of via de Twitter hashtag denachtop 1 uw favoriete film en de reden. Gaan we ondertussen luisteren naar 7475 van The Connells. De Connells met 74, 75. En dat maakt het bijna vijf voor vier. Gaan we nog even naar de laatste twee bellers voor deze nacht. Anna, goedenacht. Ja. Uh, ik wil ook even mijn favoriete film vertellen. Nou, vertel. En met ook heel mooie muziek overigens. Dat is Brassed Off. En dat gaat over een mijnwerkerstaking uh, uh, In een Engels stadje. En daar zit ontzettend mooie fanfaremuziek okay. bij. Uh, nou, ik, ik denk dat het een vrij bekende film is. Uh, waarbij uh, nou ja, eigenlijk uh, verraad uh, zo'n uh, zo staking uh, ja, bekend raakt. Uh, goed, eind goed, al goed, de film is het trouwens ook. Mm -hmm. en het is met Pete Boslott een acteur die uh, onlangs overleden is. Ja, en dat is echt jouw absolute nummer 1. Dat is mijn absolute één en, en ik denk dat het gezien? komt door de combinatie van... Nou uh, ja, uh, het is een heel erg socialistisch show, maar het is ook heel erg romantisch. Ik denk dat hij heel erg in de smaak valt bij heel veel vrouwen. <laughs> dat, ja, nou ja, ik, ik ben ook wel een beetje van de romantische films. Dus het is dus, dus niet alleen vrouwen, hoor. Want weet je, je hoe heet um, Pride and Prejudice. En ja, ook De, heel de, mooi de nieuwe uitvoering met Keira Knightley. Heel romantisch, dus het Eén zoen in de hele film, en die is van de vader aan de moeder. En ik vind het zo'n prachtige film. Heb je die ook gezien? Ik heb hem wel gezien, maar hij staat niet zo bij als Brasdorf. Nee, die, die staat bij jou op nummer één. Die staat maar op nummer één. Dankjewel, Anna. Okay. En een goede nacht. Wel rusten. Dag. Nou, dat duurt nog even twee uur, hoor, maar. <laughs> wel rusten. Nee, maar... nee, nou, slaap lekker. Uh, okay. Ricky Bindjes die belde nog eventjes en die gaf door dat haar film, uh, uh, haar favoriete film Mannix was, ook 45 jaar geleden alweer die film. En uh, aan de telefoon hebben we nog als laatste Trudy. Trudy, goede nacht. Goede Ik uh, kom met Ingmar Bergman, ja. Fanny en Alexander. Oké. Okay. En, en Ik wat is? Erg van familie Epos mm -hmm. op de Bodembox van het boek van Thomas Mann. Ook schitterend. Ik, ja, dat zijn die intermenselijke verhoudingen in families en zo. En verder, uh, Brokeback Bounders. Dat vind ik ook een schitterende film. Ja. Ja, dat en, was het. Dat was het alweer? Ja. Twee films er die als... erbij zijn gebleven en daarvan zeg je echt... Nou, die vind ik echt heel mooi. Ja, ik en... heb wel meer, maar ja goed. Ik bedoel, ik kan al aan de gang blijven. Maar dit zijn toch wel... En ja. Fanny en Alexander, dat vind ik... Dat heeft zo'n ontzettende intensieve waarde... Van ja. al die intermenselijke verhoudingen. Maar afgezien van al die schouwspelen die erin voorkomen. Dat fantastische kerstmaal. En, wat, en, die, en dat doopfeest en zo. Dat is grandioos. En wat is het bij, uh, bij Brokeback Mountain wat je zo aanspreekt? Nou, is ook dat... het menselijke natuurlijk. Ja. Hè? De, de, de, echt die, ja, die, die, die tragiek. Ja. En ook het hele mooie ervan. Ja. van ik vind die liefde... Dat ja. het, toch, het, is, het is een heel bizar verhaal. En ook een heel, een heel mooie manier verfilmd. gefilmd. Schitterend. schitterend. Deel, dankjewel. dank je wel. Ja, goed hoor. Dag. Dag. Ga ik tot slot nog even naar twee mailtjes. Allereerst Jonas Terbeek. Die stuurt ons een mailtje. Ik heb hem ook een paar favoriete films. Eentje die mij ergens bijgebleven is Angels and Demons. Dat is toch van die, die serie van de Da Vinci Code. ja dat is van dezelfde schrijver. Het is een heel erg spannende film. En ik vind Tom Hanks een geweldige acteur. De Dominee is ook een film die ik erg mooi vind. Het is zo'n mooi verhaal. Het is echt een van de weinige Nederlandse films die ik echt goed vind. En Peter Palmuller, die speelt de hoofdrol in De Dominee. De rol van Klaas Bruinsma. Is ook een van mijn favoriete Nederlandse acteurs. En dan krijgen we nog uh, Jan Baas. Die zegt, uh, ja, ik heb, die stuurt eventjes een, een mailtje. Met de Memories of Green van Vangelis. Ja. De muziek is niet, de kwaliteit is niet genoeg. Uh, helaas, Janders, dit kunnen we niet via YouTube laten horen. Uh, maar goed, we komen hiermee aan het eind van deze, uh, uh, van dit uur van de Nacht op 1. Wat een, uh, wat een mooie verhalen waren dat. En uh, uh, mooie films zijn er voorbij gekomen. En uh, ik, ik, volgende uur gaan we sowieso eventjes Conquest of Paradise laten horen van Vangelis. En dat is dan zo meteen na vier uur. Dan hebben we ook nog mooie muziek van Eliza Doolittle. Marvin Gaye komt nog langs. City to City. En Cyndi Lauper. Nou, allemaal mooie muziek. Reden genoeg om te blijven luisteren. En dan om half zes is het natuurlijk weer tijd voor focus op de wereld. Waarin we gaan bellen met onze correspondenten in Mongolië en Madagaskar. Maar dat duurt allemaal nog even. Zometeen eerst die mooie muziek. En daarvoor nog de prachtige stem van Marianne Koekoek met het NOS Nieuws. Graag tot zometeen.